Zes uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Twee Nederlandse duikers omgekomen in Duits meer. Griekse minister overtuigd van nieuwe lening, en meldkamer 112 overbelast door dronken Fries. Het weer vanavond en vannacht is helder en ontstaat er weer een nevel of mist. De minimaal liggen rond 10 graden. Ook morgen is een zonnige dag. In het noorden komt wat sluierbewolking voor. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het binnenland. Bij een duikongeluk in de Kraaidezee in het noorden van Duitsland... zijn twee Nederlandse duikers omgekomen. De twee mannen van tussen de 50 en 60 jaar oud... gingen gisteren met vier andere Nederlanders te water in het meer. Vanmiddag werden de twee op 50 meter diepte gevonden. Rob Torborg is secretaris van het Delta-duikteam in Alkmaar. Waar vijf van de zes duikers lid van zijn. Meneer Torborg, wanneer hoorde u van het ongeluk? Uh, wij kregen gisteravond een, een, een wat verwarrend sms'je. waarna we zijn gaan bellen. En we een van de duikers te pakken hebben gekregen. die uh, zeg maar uh, ja, een, een, een normale duik gemaakt heeft. maar dus het wel van heel dichtbij heeft meegemaakt. Ja, en toen werd dus vanmiddag bekend dat de twee waren overleden. Op dat moment was bekend dat, uh, dat de twee vermist waren. Ik begreep dat, dat, uh, dat de, de duik rond uh, een uur of één uh, was, had plaatsvonden. En dat, uh, dat ze tot vijf uur zijn wezen zoeken naar de lichamen. Ja. Uh, kunt u misschien zeggen, hoe zou het ongeluk gebeurd kunnen zijn... Is mij eigenlijk helemaal niets over bekend. De twee duikers die verongelijk zijn, dat, dat zijn twee uh, uitermate ervaren duikers. Het zijn instructeurs. Ja. Ze zijn ook, uh, zijn ook geen bravoerduikers. Ze zijn uh, de, de, de Veiligheidsstaat, wat dat er gaat, heel hoog uh, bij hun uh, in het verhandel. Daar hm. geven ze dan ook, ook instructies en les in. Ja, want het is bekend dat het een gevaarlijke plek is hè, om te duiken. Wat voor, wat voor maatregelen worden er dan genomen? Nou, het is een, het is een meer wat, wat, wat diep en koud is vanwege stilstaand water. En uh, om daar te mogen duiken uh, heb je in ieder geval een, uh, een, een dubbele set nodig... met uh, zeg maar een, een, een tweede luchtbron. Dus mocht je in de problemen komen om dat... Een, uh, luchtbron het niet, het niet meer doet, technisch mankement, dan kun je terugvallen op, uh, op, op de tweede set. Okay. En dat is ook het geval geweest. Ze hebben, ze hebben die, die, die apparatuur ook allemaal uh, gehad. Dus ja. het, is, het is niet duidelijk wat daar gebeurd is. Nee, dat moet de komende tijd worden uitgezocht. Dank u wel, secretaris Rob Thorborg van het Delta Duikteam in Alkmaar. En twee andere duikers van de club liepen interne verwondingen op... omdat ze te snel omhoog kwamen uit de Duitse Kreidezee. De organisatie DOZA, die namens de Nederlandse onderwatersportbond... duikongelukken onderzoekt, zegt dat per jaar... zo'n zes à zeven Nederlandse duikers om het leven komen. Het komt bijna nooit voor dat twee duikers tegelijkertijd omkomen. De Griekse minister van Financiën is ervan overtuigd... dat zijn land kan voldoen aan de voorwaarden voor nieuwe internationale steun.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 Honderden inwoners van Sirte in Libië proberen het geweld in de stad te ontvluchten. Daar wordt al wekenlang zwaar gevochten. tussen aanhangers van Gaddafi en strijders van het nieuwe bewind. En het Rode Kruis maakt zich ernstig zorgen over de verslechterende situatie in de stad. Uh, Marlijn Stoffels van het Rode Kruis. Wat hoort u van medewerkers die actief zijn in hun rond Sirte? Omdat er nu een bestand is afgekondigd een staakt-het-vuren-bestand. Uh, heeft het Rode Kruis uh, in uh, Sierte kunnen kijken. We zijn met name in een ziekenhuis uh, geweest uh, in Sierte En uh, dat is de, de situatie daar is, is erg uh, schrijnend, uh, kan, kunnen, kan ik kunnen zeggen. Er is een groot gebrek aan uh, medicijnen, zuurstof. Uh, ook de brandstofgeneratoren uh, werken niet, dus dus is te weinig uh, elektricite elektriciteit. En uh, de artsen die we daar spraken zeiden dat mensen nu onnodig sterven... door het gebrek aan, uh, aan medische voorzieningen. Een van de medewerkers gaf het voorbeeld van een 14-jarig jongetje. die op de operatietafel kwam te overlijden. omdat de stroom was uitgevallen. Nou, voor het Rode Kruis is dit soort dingen heel moeilijk te controleren op dit moment. Want het is heel gevaarlijk om in dit gebied te werken. Want ondanks het bestand gaan de beschietingen gewoon door. Ja, dus de, dat bestand heeft niet zoveel zin gehad, dus? Nou ja, het bestand heeft er zover in zoverre zin gehad. dat we daar naartoe konden. Maar we hebben nog veel meer spullen die we moeten gaan, gaan brengen naar het ziekenhuis. Onder meer bijvoorbeeld de zuurstoftanken. Daar moet zuurstof naar die uh, ziekenhuizen toe. Uh, alleen, ja, zoals vandaag, wilden we daar naartoe naar het ziekenhuis. Maar konden we daar niet terechtkomen vanwege beschietingen. We zijn nu met die partijen aan het overleggen om uh, toch dit voor elkaar te krijgen. Want uh, het ziekenhuis heeft gewoon heel uh, dringend deze zaak, uh, zaken nodig. Dank u wel. Merlijn Stoffels van het Rode Kruis. Dit is het NOS Journaal. Jeroen Tjepkama. In Vraneker is een man aangehouden die afgelopen nacht tientallen keren het alarmnummer nummer 1 en 2 had gebeld. De 50-jarige Fries was stomdronken. Door zijn gebel raakten de telefoonlijnen van de meldkamer Friesland en het KLPD overbelast. Agenten gingen naar het huis van de Vraneker om een eind te maken aan de telefoonterreur. We hebben eerst gevraagd aan meneer of hij de deur voor ons al wilde openmaken. Nou, dat weigerde hij. Ja, toen hadden we nog maar één keuze en dat was de deur forceren. Dat hebben we gedaan en toen hebben we hem aangehouden. En we hebben zijn telefoons die, die, die in de woonkamer lagen hebben we in beslag genomen. Nou, meneer is overgebracht naar het politiebureau. Daar is hij ingesloten. En uh, vanochtend uh, hebben we hem uh, gehoord. Want het kon de afgelopen nacht niet, omdat hij uh, zwaar onder invloed van alcohol was.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 Blijf even op de Veluwe, want daar zijn dit weekend 21 mensen bekeurd... omdat ze de paartijd van herten verstoorden. Het is rond deze tijd verboden om na zonsondergang in het bos te komen. Tientallen mensen trokken zich daar niets van aan en gingen op pad. Ze wilden met name het zogeheten burlen van de mannetjesherten horen. De politie heeft de 21 bekeurd om de rust in het bos te bewaken, zegt een woordvoerder. De herten die moeten echt allemaal bij elkaar kunnen komen, de mannetjes en de vrouwtjes. Maar dat kan verstoord worden doordat mensen ja, gaan kijken en gaan luisteren naar wat er allemaal gebeurt. Want op zich is het heel indrukwekkend om die herten te horen burlen, zoals dat heet. Maar daar stoppen ze mee, zodra ze gestoord worden, in dit geval door mensen. De bekeuringen werden uitgeschreven door politie, marxousé en faunabeheerders. Syrische oppositiepartijen hebben in Istanbul de beginselen vastgelegd voor de nieuwe Nationale Raad. Vorige maand werd de Raad opgericht om alle verschillende oppositiepartijen samen te brengen in hun strijd tegen het Syrische regime.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 In de eredivisievoetbal heeft AZ goede zaken gedaan. Het won in Venlo met 3-1 van VVV en zag dat FC Twente en Ajax punten verloren. Ajax leed een opvallende nederlaag in Groningen. Het werd 1-0 door een benutte strafschop van Bakuna. Ajax eindigde de wedstrijd met 10 man omdat Van der Wiel... na zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd. Vandaar ook die strafschop. Trainer Frank de Boer was niet te spreken over het spel van zijn ploeg. Ik vind dat we met 11 man uh, ja, zeer matig gepresteerd hebben. En je ziet... Eigenlijk na de, de rode K, dat je met tien man veel meer reactie ziet van de speler. Ja, dat kan ik dus niet bij, dat je op dat moment het wel kan opbrengen, terwijl je met man meer het niet kan opbrengen. Nou, dus er moet een reactie van iets zijn om, om, om te reageren. Nou, dat, vind ik, dat vind ik slecht. FC Twente verloor in Enschede 2 punten tegen Excelsior, kwam het niet verder dan 2-2. Deromaatse Maatse was de grote man aan de kant van de Rotterdammers. Hij kwam negen minuten voor tijd in het veld en scoorde twee keer. Ja, dat is ook, uh, ook nieuw voor mij, uh, in ook de tijd twee in de weg. Ja. ja, dat is natuurlijk mooi uh, dat je twee kan maken hier zo. En PSV kan nu profiteren van het puntenverlies van de concurrenten. Als het in Nijmegen wint van NEC, klimt het naar de tweede plaats. Bas Ticheler zit dat erin. Nou, steeds minder, want het is uh, na 81 minuten nog 0-0. En uh, waar PSV wel geprobeerd heeft om de druk op te voeren en NEC terug te duwen op de eigen held... zijn de beste kansen in de afgelopen minuten terecht voor NEC geweest. Een paar minuten geleden een schot van Nijland, invaller aan de kant van NEC. Gehuurd notabene van PSV, geen centimeters naast. En een minuut geleden een kopbal van Platje, toch bepaald niet de grootste... maar hij stond slim opgesteld in het PSV-strafroepgebied, ook maar net over... Kortom, PSV wil wel naar voren, maar weet dat het achterin de deur... Nou ja, wagen wij het open zetten, is misschien te veel van het goede. Maar het al wel op een hele ruime kier heeft gezet voor tegenstoten van NEC. Het is hier bepaald nog niet gedaan. 0-0 na 82 minuten. En tot slot nog even Feyenoord. Dat leed een onverwachte nederlaag tegen ADO Den Haag. In de Kuip won Den Haag met 3-0. En AZ gaat dus aan de leiding door die winst tegen VVV... met 21 punten uit acht wedstrijden. Twente Ajax en PSV moeten in de achtervolging. Dan is er uh, verkeersinformatie. Nee, geen verkeersinformatie. Nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. Ach. Bij een duikongeluk in Sorry? de Kraaidezee in het noorden van Duitsland... zijn twee Nederlandse duikers omgekomen. De Ach. Griekse minister van Financiën is ervan overtuigd... Dat, uh, uh, dat de Grieken aan de voorwaarden voldoen... en voor een zesde keer een nieuwe lening krijgen. En in Franeker is een man aangehouden... die afgelopen nacht tientallen keren het alarmnummer 112 had gebeld. Door zijn gebel raakten de telefoonlijnen van de meldkamer Friesland... en het KWD overlast. En dan is er toch verkeersinformatie. Dat dacht ik wel. Ja. Die staan op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen 2 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en Nieuw 3 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A9 ook maar richting Amstelveen. 3 kilometer bij knopend Raasdorp. En in Limburg de N73 Nijmegen-Maasbracht. 3 kilometer tussen Belveld en Beesel. Daar is de weg nu dicht na een ongeluk. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Instituut Instituut gedaan van de VPRO. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl. Wie betaalt dat gewoon? Hij heeft er geen aanmaning nodig. Belachelijk dat die dingen bestaan aanmaning. Zoekt u iemand die aangepast vervoer regelt voor uw kind? Ga dan naar de zorgregelaar van Zilveren Kruis.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 Radio de VPRO. Goedenavond. Fijn dat je hebt plaatsgenomen naast je radio. Je komt nu getuige zijn van een wel heel bijzondere uitzending... ...van Studio gedaan. De Rillingen lopen me over de rug als ik eraan denk... ...wat je straks allemaal te horen zult krijgen. Kijk! op mijn arm. Kippenvel. Kijk dan. Zie je het? Als ik me niet vergis, geliefde luistervriend... staat jouw leven op het punt een grote verandering te ondergaan. Over pakweg drie kwartier zal er een grausluier uit je geest zijn weggenomen. Mocht je op dit moment een auto besturen... dan kun je die het beste nu aan de kant zetten. Je zult je aandacht hard nodig hebben. Gelukkig sta je er niet alleen voor... Daarom stel ik je nu voor aan je persoonlijke radiocoach... ...Martin Minkema. Het Hiernamaals. Daarover vanavond in Studio Itzala. Het programma voor wie van luisteren houdt. Naar nou, datgene waar de radio voor is gemaakt en op zijn best is verhalen. Over het Hiernamaals dus deze week. We horen straks uit de eerste hand over een bijna doodervaring... We gaan mee met een spookjager. En hier in de studio, hier naast mij, zit Guido Derksen. een van de auteurs van de geïllustreerde atlas van het Hiernamaals. Ja, hallo. Hier Goedemorgen, welkom. Uh, er ligt voor ons, verschenen ja. bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. Uh, de mede-auteurs waren Martin van Moets en, uh, en Job Meijwaard, cartograaf. Ja. Het, is ook, het is echt een atlas, hè? Ja, dat is een prachtige atlas. Het Hiernamaals is voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid. Uh nu in kaart gebracht, was letterlijk. Het was nog nooit eerder gebeurd? Nee, het was nog nooit eerder echt een atlas ge, gepubliceerd... Over, over het gehele hiernaamhals. Er zijn wel eens wat deelkaartjes verschenen. Illustraties bij de Helleput van Dante bijvoorbeeld. Ja. Zo'n bekende van Gustave Doré. Maar verder, nee, als atlas... Uh, uh, was het hiernaamhals nog nooit gepresenteerd. En ook een atlas door de tijden heen. Hè? Want ja. duizenden jaren ja, hiernaamhals uh, ja, ja, ja. staan erin beschreven. ja. Het is natuurlijk meer dan een atlas. Het is eigenlijk een cultuurhistorische reis door vijfduizend jaar, vijf millennia menselijke geschiedenis. Waarbij we gekeken hebben welke beelden van het hiernamaals... van het leven aan gene zijde, opgekomen zijn in alle belangrijke of de belangrijkste uh, levensbeschouwingen en culturen. Ik zie, ik zie eilanden, ik zie, uh, ik, zie, ik, zie, ik zie enorme diepe putten, ik zie uh, lommerrijke hoogvlaktes en uh, ja, een beetje bos atlas erbij. Ja. Ja. We gaan er dadelijk over praten. Ja. Um, maar, maar, we hebben nu een um, groot Studio Itzada nieuws eerst. We kunnen u misschien, heel misschien, een exclusief nieuw interview brengen... met ons grote voorbeeld, radiopionier Itzada, waarna dit programma vernoemd is. In Studio Itzada is weliswaar overleden in het oorlogsjaar 1944. Hij mm -hmm. is neergeschoten door de Duitsers toen hij brokstukken van de V2 probeerde... op zijn fietsje te laten. Ja, jij wou je meenemen, maar hij is gepakt, <laughs> ja. Maar... Um, Verschlaggever Jacqueline heeft wellicht een uh, manier gevonden om hem in het hiernamaals te bereiken. Ik sta als het goed is. De deur gaat er lopen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wou net een hele mooie tekst inspreken dat ik eigenlijk voor de deur naar het hiernamaals sta. Klopt dat? Dat klopt, ja. Ik sta hier voor de deur naar het hiernamaals bij... Frans Miet Gieskens. En Frans Miet Gieskens gaat mij meer vertellen over dat hier namens En we gaan ook proberen contact te leggen met ingenieur Hanzo Itzera. Dat de grondlegger van ons instituut. Dat gaat zeker lukken. Wat zijn bandstemmen? Er is een mogelijkheid om in contact te komen met de doden. Het is geen telefoon of een zender. Bandstemmen zijn stemmen van overleden mensen... die op de band kunnen komen. Maar nou willen wij contact met de grondlegger van ons instituut... Ingenieur H.H. Schotanus Asteringa. Itzera, radiopionier. Eerste radio-uitzending was in 1919. Maar hij is overleden in 1944. Doodgeschoten door een Duitser. Dus lang geleden. Gaat dat lukken? Want die, die man weet toch niet dat wij hier uh, contact zoeken? Hij kent ons niet eens. Ik heb wel boven een kaartje neergezet. Heb ik meneer daar zijn naam opgeschreven. Ja, in dit geval heb ik gisteravond daar boven neergezet. Vaak blijkt gewoon dat ze het weten. Dat wij contact gaan zoeken. Dus hij zal op de hoogte zijn, ja. Die stemmen komen uit het hiernamaals. Die stemmen komen uit het hiernamaals. Ja, dat blijkt heel vaak. Ze zeggen het vaak zelf ook als je een algemene vraag stelt van wie zijn jullie? Wij zijn de doden, of de doden spreken met je. Wij zijn overleden, wij zijn in een andere dimensie. Het wordt altijd zo geantwoord. Hoe ziet het er daaruit? Daar wordt heel weinig op geantwoord eigenlijk. Je hoort wel ja, een beetje algemene antwoorden. Het is hier mooi schitterend, je kan het je niet voorstellen... Ik denk dat er bepaalde wetten gelden voor hun, wat ze wel niet mogen beantwoorden. Dat blijkt uit de 20.000 opnames die ik gemaakt heb. Durf ik die conclusie wel te trekken. Ja, ze mogen niet alles zeggen. Ja. En hebben ze wel eens iets verteld over hoe ze daar komen? Nee, hoe ze daar komen. Nee. En, en bestaat er een hel? De theorie is dat er diverse sferen zijn. Ja, je hebt lage sferen. Ja, misschien dat dat de hel wordt genoemd, maar... Ik geloof niet in een hellende zin van, uh, van brandende zeg maar, vuurpotten... Waar, uh, waar mensen eeuwig in branden. Wat trouwens heel moeilijk gaat zonder uh, stoffelijk lichaam. Maar er zijn ook, want ik heb natuurlijk mijn huiswerk gedaan... er zijn ook uh, die vrouwenstem die zegt dat ze in de Hades is... en dan uh, heel hard ja, ben te gillen. klopt. Ja, dat is ook een hele bekende opname. De Hades, wat zij dan Hades noemt... dat is waarschijnlijk gewoon een heel lage sfeer. Maar ze gilt wel. Ze gilt wel. Ja, een lage sfeer. Ja, zij noemt het Hades, en ander zou het de hel noemen. Uh, in dat hiernamaals daar zijn nu miljarden, triljoenen, triljoenen stemmen. Ja. Ik, ik vind het toch heel raar dat je dan wel contact krijgt met die ene persoon die toevallig ook nog Nederlands spreekt ook. Ik ga ze specifiek aanroepen. In het geval van uh, Hans-Hermers, om er even bij ze voor en om alleen aan te spreken. Ik roep hem dus aan met zijn naam. Vaak wordt dan, uh, herhaalt hij dan zijn naam van, uh, zeg maar bijvoorbeeld, uh, hier is Hanso, ik ben er. Wat ook vaak gebeurt is dat een andere stem, uh, hoor je hem dus roepen van uh, Hanzo, je wordt geroepen, hij komt eraan, moment. Nou, uh, binnen twee, drie minuten dan heb je uh, daadwerkelijk contact. Nou, ze hebben uiteraard geen over meer. Hoe ze het geluid vormen, als ik een vraag stel, dan ga ik draaien over de korte golf. Dan neem ik vlaag uh, radio-uitzendingen op, stukjes muziek, uh, diverse talen. En dat gebruiken ze om te transformeren naar verstaanbaar Nederlands... plus mijn energie. Nou, laten we maar eens uh, naar boven gaan. Uh. Ja, Dan gaan we prima. kijken of uh, meneer Itza. Itzelen... Ja, ik heb eigenlijk vier vragen voor hem. Dat is prima. Dus, uh, maar goed, laten we maar gewoon beginnen met... Ik, ik wil toch weten hoe het daar is. Dat gaan we hem vragen. Dat nou, gaan we hem vragen. Is er leven na de dood? Ja, hebben we daar een, een opening, een poort naar, dat, naar degene naar gene zijn? Lukt het, Jacqueline, om contact te leggen met in 1944 overleden ingenieur Ietsenaar? Blijft u luisteren tot aan het eind van ons programma. En dan gaan we nu eerst over tot de orde van de sport. Het is voetbal met Bas Stigelen. En de wedstrijd NEC-PSV die zojuist is afgelopen. Het vernijn zat hem in de staart. Want heel lang stond het 0-0. Maar uiteindelijk wint PSV toch in Nijmegen met 2-0. De Schlemiel heet Leroy George. De invaller bij NEC die op zijn eigen helft in de 86 e minuut dacht... ...pingelen kan best. Nou dat kon dus niet want daar stond Strootman. Strootman pakt hem de bal af. Eén paasje na invallen Labiat en toen stond het 0-1. En een minuut later bleek Matafs in de tegenstoot veel sneller dan zijn collega Nuiting van NEC. En ging de bal via de binnenkant van de paal binnen. En zo lijkt het op papier nog allemaal vrij eenvoudig dat PSV hier in Nijmegen met 2-0 wint. Maar eenvoudig was het niet, want de punten zijn binnen. En misschien wel belangrijker dan dat, PSV stijgt door de overwinning in Nijmegen naar de tweede plaats in de eredivisie. Jackie Oudierksen, eh, mede-auteur van de geïllustreerde Atlas van het hiernamaals. Mm -hmm. uh, je hoeft maar even iets kleins fout te doen in het huidige leven. En je moet eindeloze branden in de hel. Hè? Dat is eigenlijk wel een beetje iets wat steeds meer terugkomt. Ja, dat komt in dus veel boek. culturen en beelden komt terug. Dus even een ja, ja. schot in eigen doel bijvoorbeeld, als het over voetbal gaat. Ja. Dat is, al, dat is een reden om dus eindeloos met de haak door je, door, door je keel te worden gejast. Dan... Ja, nou, ik ja. weet niet of dat de marteling is die je dan wacht. Het is trouwens een concept wat, ja. uh, wat heel oud is, hè? Beloning en straf met naam was. Ja. Oorspronkelijk niet trouwens. Hoor. In het oude Mesopotamie ging je gewoon als een soort schim leven die je voort in een, in een duistere grot. Zo is het begonnen, hè? Zo is het begonnen, ja. Maar, ja maar, maar, maar vanaf ook niet de... vrolijk word je van. Een soort schim in de duisternis. Ja, een soort een beetje. En en je modder en klei en was je met veren bekleed, grauw. Ja, het was niet zo prettig. En uh, de Babylonische heerse Hammurabi die heeft voor het eerst een wetboek ingevoerd. De Codex, ogen om ogen, ja. tand om tand. Um, en toen kwam ook voor het eerst het concept van beloning en straf. In het hiernaam als, uh, het kwam van de grond. En um, met de oude persen kwam er vervolgens het concept uh, op... dat er een, een, een, een, een heel prettig deel zou zijn... waar je beloond wordt voor je aardse daden. Een gruwelijk oord waar je bestraft wordt voor je aardse daden. En dat ja. is vervolgens in andere culturen... zoals de oude eigenlijk, het christendom, de islam... is dat ook weer overgenomen. En dat gaat... Dat gaat en dan, dus ja. de, de culturen nemen van elkaar over. Ja. He, dus dat is eigenlijk wordt het ja, ja. leentje buur... Wordt, ja. weer, wordt elkaar van alles weggehaald ja. en dan wordt weer... Klopt, maar je zei ook al van één klein vergrijpen... en ja. uh, misschien moet je wel voor eeuwig boeten in die, in die, in die hel. Ja, maar dat is afschuwelijk. Want je het last. Dus over, nou, ik, ik, ik, ik, ik zal het niet allemaal herhalen. Want het moet, ik, ik, ik, ik, ik word er niet vrolijk van. Maar het is de meest verschrikkelijke straffen. Dat ja. je gewoon in het vuur gekookt wordt. En dan uh, verschillende hellen in verschillende stadia. Dat het gewoon elke hel die er weer onder zit. Hè. Je hebt allemaal van die verdiepingen. zo'n ja, metersysteem. Is het weer zes keer warmer? Heten? Ja. Dus dan kan het kan het allemaal steeds maar nog erger. Ja, dat is de met name en... de islamitische hel is dat zo. Oh, okay. Okay, de, ja. Trouwens, de boeddhisten, het volksboeddhisme heeft ook gruwelijke even... straffen in die hel. Ik vond, vond trouwens een hele intrigerende. Vond ik de straf waarbij je, je hersens vervangen worden door een stekelvarken. Ja, ja, dat dus is echt... een van de vele straffen die daarvoor ja, komt. Ja. Ja, ja. Hoe moet je dat nog? Hoe moet je dat nog? Zeg maar, uh, realiseren? als je begrijp je. Hoe moet je dat nog? Ja. Hoe moet je... Zicht verkeerd. Hoe moet je dat, nou, hoe moet je dat eigenlijk nou nog merken als je geen hersenen meer hebt? Ja, je bent natuurlijk dood. Dus je hebt die ja, maar kennelijk heeft men het daar toch zo voor elkaar... dat je dat toch wel vreselijk leidt. Want anders zou die straf niet in het vooruit, vooruitzicht gesteld worden. Neem ik aan. Ja, ja, ja. Ja, dus, dus misschien moeten wij onze, onze, onze natuurwetten op aarde... wel niet één op één naar het Hinamas uh, overplanten. Maar wat, wat, wat Frans Smit Gieskens, hè zo net ja. zei... die, die, die stemmenoproeper uh, nee. via, via radio, waar hij draait... Um, die zegt ook van ja, die... die, uh, die ze hebben geen stembanden. Nee, ze hebben dus dus geen stembanden. Dus dat is logica ja. ook ze hebben geen stembanden. Maar aan de andere kant, denk ik kan ja, maar ja. hoe is het dan wel mogelijk als ze zich wel kenbaar maken? Dus dat is... Uh, ja, het is, uh, en verstaanbaar. Nee, en verstaanbaar, ja, ja, maar dat... Ja, nou, ik ben het, heel vernieuwd. Het, benieuwd het wat interessante wat, uh, aan de reportage vind ik trouwens, ja. dat dit heel erg 19e eeuws is. Want in de 19e ja? eeuw waren er uh, uh, uh, een aantal belangrijke vernieuwingen in het denken over het voortleven na de dood. Uh, en een daarvan was dat er uh, het geloof in een geestenwereld opkwam, wat daarvoor niet bestond. Uh, ja. dus, dus een parallele wereld waarin je als overleden als geest voortleeft... waarmee je ook contact wil leggen. Dus dat kwam met name voort uit de romantiek. En, uh, en alle seances en alles zijn toen opgekomen. Dat name, was eerst nog helemaal nee, niet. Dat, met dat name is... in de Angela-Saxische wereld is dat een idee wat opgekomen is. Wat eigenlijk ook alweer een klein beetje lijkt... op het hele oude Mesopotamische idee van de du schimmerwereld. Dus he? die werelden waren totaal van elkaar gescheiden eerst. En maar pas ja, in de nee, ja, paar ja, eeuwen geleden bleek dat je ja. ook nog die doden kon bereiken. Ja, je kon ze eerder ook wel bereiken. Want de oude Romeinen deden bijvoorbeeld ook aan, aan, aan, aan, aan een voorouderverering. Ja, natuurlijk. Tuurlijk, maar dat bereik je niet. Dat bereik je dat geef, ze niet. Nee, je, nee. Maar je kon niet met ze communiceren. Nee, je, je, je kon ze vereren. Je kon zor ja. ervoor zorgen dat hun verblijf met hiernamaals wat prettiger was dan, ja. Ja. dan zonder contact. Uh, maar in de 19e eeuw, vooral in het begin 20e eeuw, in de Anglo-Saxische wereld, kwam het kwam contact leggen met geesten erg op. Daarvoor bestond dat niet. Dus, dus, dus wat wij hier hoorden was heel erg een, een, een, een voorbeeld van modernisering... en dat denken en hoor over ook, de En dan hoor ik ook zeggen dat, dat, dat de doden, die kun je oproepen... en dan er komt, er komt, er komt iemand. Maar ja, dat Hinama's, als ik naar die atlas kijk... die schitterende kaarten die erin staan. Dat zo ontzettend ingewikkeld. allemaal afdelingen, metrostelsels met die onderwereld en de <laughs> bovenwereld. Die zweren, eilanden, putten, kraters, glooiende heuvels. Ja, alles kom je er tegen. Hoge bergen, lieflijk begroeide bloemenvelden. Ja, hoe kan iemand zo snel door hoe kan iemand zo snel bij de microfoon komen? Zeg maar. ja, ja. Moet eerst ja, dus, gezocht worden? Natuurlijk. Ja, maar ik heb natuurlijk met onze eigen logica hier. Goed. Goed, er ja. zijn mensen die zeggen... je kan helemaal niks weten over wat er na de dood is... Ja. want er is nog nooit iemand teruggekomen... om daarover te vertellen. Dat is een aardig argument, maar in feite klopt dat niet... want er zijn wel degelijk mensen teruggekomen... nadat ze zijn overleden. Mm -hmm. En dan heb, ik het niet, uh, ja, dan heb ik het over de mensen... met een bijna doodervaring. Ja, ja. ja, Rins, ziet... Rins van Warven gaan we naar nou luisteren. Uit Kampen ontboezeming voor mij? Ontboezemingen. ontboezeming, ontboezemingen. Ontboezemingen. De ontboezemingen. De ontboezemingen. Ontboezemingen. De ontboezemingen. Ontboezemingen. Raar, hoor. Zullen we eens lekker gaan ontboezemen? Ontboezemingen. Het is inmiddels 28 jaar geleden. Ik liep op straat op woensdagavond met een goede vriendin. In Kampen. Ik was even naar de kroeg geweest. Even een biertje drinken. En ik had de volgende ochtend een tentamen. We lopen op straat door een klein straatje om naar huis te gaan. Een uur of twaalf. Ik hoor achter me iets het ronken van een motor. Ik kijk achterom. Zie in een flits nog twee koplampen. En daarna schepte die auto me en heeft me een kleine 50, 75 meter meegesleurd. Ja, dat was echt, echt heel heftig. De klootzak die had 40 biertjes gedronken. Was daarmee in de auto gestapt... En na het ongeluk is hij doorgereden. En heeft hij de auto tegen een kerk aangepakkeerd. Waarna de politie hem gepakt heeft. Nadat dit gebeurd was, zat ik overeind. Omstanders hebben me opgetild. Hebben me tegen een muurtje aangezet van een winkel in dat straatje. Ik keek de straat in waar die auto eens verder gereden. ik zei tegen hem: Van daar staat die klootzak. Tegen de kerk, pak hem alsjeblieft. Dat kon ik nog zien. Toen ben ik weer weg. Een beetje weggeswoezeld. Een politie in de ziekenauto is gekomen, meegegaan in een ziekenauto. En om de pijn te bestrijden hebben ze me een paar spuiten morfine in mijn kont gedouwd. En toen ging ik op weg. En moet je je voorstellen, ik geloof op zichzelf geloof ik niet zo erg in de dualiteit tussen geest en lichaam. Maar wat ik wel voelde is dat de mind die gaat zich losmaken van dat vreselijke lijf. Want dat, dat lijf daar, een brandwonde... Bowpoint was hier in mijn schouder geschoten, sleutelbeen gebroken. Tapelde tepelde half af. Het is dus een, dus een hel. De tent staat in de fik. Dus die, die mindt hij die wel weg. En dat gebeurde ook. Ik zag op een gegeven moment na een tijdje hoe lang dat geduurd heeft. Geen idee. Maar ik zag mezelf boven mezelf uitstijgen. En ik ging bovenin die ziekenauto en keek naar beneden. Ik denk van verrek, daar ligt hij. Hij gaat dood met een glimlach. Hij gaat dood. Gevoel erbij alsof er een of een de gouden of zilveren koord is... Tussen, die, tussen de mind en je lichaam die alleen nog maar doorgeknipt hoeft te worden. En een lange, lange tunnel. Ik liep die lange tunnel in. Aan het eind van die tunnel een gordijn. Goeie woord niet, maar ik kan ik een beter woord vinden. Een soort vlies, groot, weet licht... En ik was net bezig om er doorheen te stappen. Zo, ik drukte al zo tegen, tegen, met mijn hand tegen het vlies, aan. van wat, wat is dat dan? En, nou, ik wist, zo, aan de andere kant, daar is het. En ik stap er doorheen. Ik kijk er even rond. Maar er zit dus kennelijk nog met een draadje vast. En ik hoor een stem, tot hier en niet verder, terug. En toen weet ik nog dat ik omheen kijk en toen zei ik van... geef me dan nou maar een verdomd goede reden om terug te gaan. Want ik ga niet terug die helse pijn in, het helse lichaam in. Nou, je hebt, joh, je hebt terug, je hebt, een, je hebt een boodschap aan de mensen op aarde. Je hebt nu dit gezien, dus die kant op. Hoe lang zal dit geduurd hebben? In mijn belevingswereld. Uren in werkelijkheid? Een paar seconden, ja. Tijd en ruimte bestaan niet. Dus in werkelijkheid, dus mijn geest die ging weer terug mijn lichaam in... en ik deed mijn ogen open in die ambulance. En toen zei de verpleegkundige die zei tegen me... oh meneer Van Warven, bent u er weer? We waren u even kwijt. En die opmerking is eigenlijk het enige bewijs... dat het een bijna doodervaring is geweest. We waren u even kwijt, betekent ik heb dus kennelijk even geen hartslag gehad. Ik ben even aan gene zijde geweest. Ik kan me zo voorstellen dat een heleboel mensen denken van... ja, dit is allemaal mooi, dit soort verhalen, maar het is hallucinatie. Stel dat het waar is. Dus de wetenschappers die mogen dat allemaal zeggen, want dit is hallucinatie, enzovoort, enzovoort. Dat, zelfs dan kan, het me dat, kan me dat nog geen donder schelen. Ik heb het gezien, het is mijn ervaring. Als dit een hallucinatie is, dan is het wel een hallucinatie geweest met een heleboel impact... En dat blijkt bij de verhalen van duizenden BDE'ers. En vergeet niet, we lopen er in Nederland 650.000 rond. Hè? Mensen die een hartinfarct hebben gehad, die eventjes weg geweest zijn. Mensen die een auto-ongeluk hebben meegemaakt. Mensen die eventjes <coughs> een dusdanige chockerende gebeurtenis hebben meegemaakt. Als ze eventjes helemaal van de wereld geweest zijn. 650.000. Dus het gebeurt elke dag. Het gaat mij er niet eens om, om te bewijzen dat ik in de hemel geweest ben, of dat ik aan geen zijde geweest ben. Het gaat erom is dat je door zo'n ervaring, een dusdanig andere kijk op, op het leven krijgt, je leven gaat veranderen, je manier van kijken naar de wereld gaat veranderen. Mijn, mijn familie. Die zat in een, in een Geert Wilderiaanse boosheid. naar die vent die dat autoongeluk had veroorzaakt. Zo van ze moesten hem opknopen. En, uh, en ik begon na drie, vier dagen. begon ik over liefde en over, uh, over vergeving te praten. Ik zou die jongen graag willen, willen spreken. om hem te vergeven. Ik, ik was een harde jongen in die tijd, dus. Uh, vergeving? Ze moesten hem opknopen. In, oh, niks vergeving. En Dat proces is doorgegaan. Weet je, vanaf dat moment, je gaat, de, je gaat de illusie van alles doorzien. Ik heb wel het gevoel dat ik um, te snel volwassen ben geworden. Ik ben daarna plotseling heel erg serieus. Als je 24 bent en je hebt het idee dat je met een missie op aarde bent... dan, dan klopt het toch iets niet, meet je. Inmiddels denk ik er nu 28 jaar later anders over. Toen vroeg ik me af wat er met mij aan de hand was. Waarom ik anders op de dingen reageerde als mijn uh, uh, leeftijdsgenoten. Ik was iets uh, betrokkener, serieuzer. Tegelijkertijd ook speelser, maar ik kan die paradox niet goed onder woorden brengen. En nu vraag ik me zo al steeds meer af van wat is er toch met de mensheid aan de hand. Dat ze niet zo op deze manier de wereld inkijken En de dwaasheid, de illusie van wat ze hier allemaal afspeelt, tenminste dat niet doorhebben. Is er een leven na de dood? Er is in ieder geval 125 miljard jaar leven voor mijn leven. En er zal nog 125 miljard jaar leven na mijn leven zijn. Het enige wat ik voor 100% zeker weet is dat dit jasje waarin ik zit... er over 40, 20, 30, 40, 50, 60 jaar niet meer zal zijn. Is dat erg? Is er dan leven na de dood? Ja, er is nog een heleboel leven na mijn dood. In uh, Riedens van Warven... Uh, die je net hoorde, is net hoorden, is naast journalist, filosoof en theoloog... ook bestuurslid van Merkama. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En dat is de Vereniging voor Mensen met een bijna doodervaring. Hmm. En wat blijkt, um, dat 10% van hun leden... dus die een bijna doodervaring hebben meegemaakt... die hebben niet zo'n prettige ervaring gehad... want die kwamen in de hel terecht. Ja, ja, ja. Ze zijn gelukkig weer teruggekomen Die kwamen in de hel mm -hmm. terecht. Ze kwam ook nog. ja. Derksen van de geïnverseerde Atlas van nama's. Ik zou bijna vergeten dat die Atlas ook meteen een cultuurgeschiedenis is. Hè, van, ja, het, van, is een cultuurgeschiedenis, het is een cultuurgeschiedenis. Ja, ja, precies, ja. Heel veel teksten ja. ook die, uh, ja. Los van die kaarten. Ja. Um, als je de cultuurgeschiedenis kijkt, komt de bijna doodervaring veel uh, naar voren. Dus nou, dat dus is de de eigenlijk ook weer een vrij, vrij moderne oh, ja? invalshoek. Ja, zeker. Want uh, de, uh, in oudere geschriften wordt helemaal niet over geript... over bijna doodervaringen. Ehm. <coughs> uh, um. En zoals je uit de reportage kon horen... Is hij ja. ook, uh, heeft hij ook weinig te melden over hoe het er eruit ziet. Want hij is niet door, de, door het vlies heen gegaan. Hè? Het, het heet, niet, het heet niet, niet voor niks een bijna doodervaring. In dit ja. geval geen doodervaring. Ja. <laughs> maar uh, um, nee, ook in de 19e eeuw... Met, dat, met, dat, uh, met die geestenwereld die opkwam. Die beelden daarvan. Ja. Uh, toen opeens ook werd, werd de reizenroute anders... naar het Hinamals. Want daarvoor was er vaak sprake van... in allerlei culturen... Van, uh, of een wachtperiode in het graf in de islam... of een, een zware moeilijke reis die je eerst moet afleggen. Uh, zoals in het boeddhisme Tibet voordat je in dat hier uh, naam terecht kwam. Uh, en in die 19e eeuw met het opkomen van die geestenwereld, die ideeën daarover... Uh, kwam ook het idee, idee, idee op dat je na je dood even door ja, een dunne sluier ging... en de, onmiddellijk op de plek ja, van bestemming was. Maar, maar de bijna doodervaring kan toch niet, ge, geen nieuwe uitvinding zijn? Dan, dan, is het, dan is het weer constructie. Oh ja, ik had ook begrepen dat de Japanners het niet kennen. Ja, nee, ja. Dat een, had ik ook een Constructie, gehoord. nou ja, er is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Ja. En, en ik geloof dat vorig jaar of zo de laatste stand van zaken zou zijn... dat er koolzuurbelletjes in het bloed zitten ja, ja. die voor hallucinaties zorgen. Ja, maar als je dat zegt tegen als uh, zegt de, iemand die dat heeft meegemaakt, worden. Ja, die of, ja, wat is dat nou? Ik ja. het echt echt. Of... Nou, voor, de, voor deze man heeft het goed uitgepakt. Gelijk ja. wel. Want hij, heeft, hij is daarna ja. uh, liefde en verdraagzaamheid gaan prediken, zal ik maar zeggen. Ik heb nog helemaal ja. geen persoonlijke vraag aan je gesteld. Ah. <laughs> wat denk je zelf? Nou, als je echt diep in die materie duikt... Ja. Dan, dan merk je wel dat, dat Hinamas eigenlijk mensenwerk is. Al die, al die beelden die wij in die 5000 jaar zijn tegengekomen. Het is mensenwerk. Je ziet uh, bijvoorbeeld ook heel duidelijk... dat wat op aarde gevreesd wordt of juist op aarde hoog gewaardeerd wordt... dat je dat in uitvergrote vorm in Hinamas tegenkomt. Dus ja, als je steeds meer beseft dat het, dat het gewoon maar mensenwerk is... Ja. Dan, uh, dan, dan kun je niet anders dan niet echt geloven in... Uh, in al die beelden, juist ook als je ziet wat er, wat er, wat er voor constructies bedacht zijn... die met ja, onze hedendaagse stand van wetenschap eigenlijk, eigenlijk niet meer houdbaar zijn. Toch zijn er ook mensen die nog geloven in de hel. Ja, ja. In de hel geloof ik, hè? 25% ja. procent, heb ik begrepen. Ja, ik geloof tot, tot maximaal een derde uit verschillende onderzoeken... blijkt dat de mensen nog ja. tot in de hel geloven. Het ene land meer dan het andere. Nederland vrij weinig, Verenigde staten heel veel. Ja. Uh, de hemel wordt wat meer in geloofd, meer geloof aan gehecht. Uh, ik, zie, ik zie hier van die hele mooie kaarten, ik, nogmaals bosatlasachtige ja. kaarten. Ik heb hier bijvoorbeeld antropocentrische... De, de antropocentische beelden van de Renaissance. Ja. staat hier ook. De ja, beneden ja. de hel en boven de, de, de, de, de, de mooie gebieden. Paradijstuinen. Paradijstuin. En dan zie je zo uh, allemaal paadjes lopen he? van beneden ja, ja. boven en boven. En denk je van, nou, dan kan ik lekker wandelen. Ja. Maar dat is natuurlijk hartstikke verneukeratief. Dat kan namelijk niet. Je wordt tegengehouden. Blijf jij maar daar in die put. <laughs> dus ja, het is helemaal nee. geen wandellandschap. <coughs> nou, ah. in, de, in, de, in de Renaissance jazeer wel. Want je zag toen een, een, een, een kentering. Goed, want... ik heb een verkeerde kaart. Maar je hebt ze overal. Die, uh... ja. <laughs> ja. Ja. ja. Nou, kijk, wat we met de Atlas natuurlijk doen. is, is, is uh, die knipoog. dat je daar als, als, als aardbewoner. dat hij als zeg maar virtueel kunt bezoeken. Ja. En ook, ook kunt rondwandelen. Dus dat maar, is heb, uiteraard. He? heb je ja. precies. heb je wandelroutes ja. nodig. Ja, ja, ja, en in de begeleidende tekst. Ons. die hoofdstukken ja. zie je dan. Uh, ja. hoe het werkelijk zit. en dat. Uh, ja. waar je langs wandelt. dat daar uh, verdoemde zielen bijvoorbeeld. in een bepaalde hele streek. voor eeuwig vastzitten. Ja, maar je hebt ja. ook mensen. die, die naar hun dood blijven hangen hier. He? Onze verslaggever ja. Gerrit ja. Die, die ging met Ghost Hunter, Joost, op pad. En uh, die ziet die hangzielen nog wel eens uh, voorbij komen. Ghost oh. Oh. Watch out. Ja, dit is een mooie donkere geweld, dit hè? Kijk, dat is de oude fabriek geweest. Een gigantische grote werk, wat 300 meter. Het is nu zo halverwege de afbraak, ja. Ik. Ja. Dat is helemaal gesloopt. En, uh, ja. die gewelven, daar zit het niet.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 En ik kijk weer terug, hij ah, is weg. Oh, van, ja. uh, mijn eerste was uh, de ontdekking van het spookhuis van Sus Dat Ik ontdekte het spookhuis, dat is 690. En dat heb hij uh, wereldberoemd geworden. Nou, een paar jaar later ontdekte ik het spookklooster van Sint-Anna te muiden. Nou, zo heb ik nu 300 onderwerpen op de website staan. Dus op 300 locaties, dus gefilmd of reportages gemaakt of onderzoeken gedaan. Ja, en dan krijg je gewoon. Uh... Ja, het moet lachen. Je merkt overal wel wat of er gebeurt wat. Het zijn allemaal bogen, donkere gangen. Zoals wordt het soort kelders worden steeds donkerder. Je verdwaalt hier ook hoor. Oh, dat is.. Uh... Oh, daar kunnen we niet meer door. Zie, dat is dicht. Het is dit zijn allemaal oude mappen oude al. Dat, dat is een oude boekhouding. Jo, jo. Dat is weer heel oud. Die, die, die, die schappen die planken, allemaal verrot joh. De hele ruimte vol rot papier eigenlijk. Ja. Dat is iets te uittrekken. Wat zijn dat nou telexen? Hoor je hem ook? kom van die kant. Een paar voetstapjes, eventjes. dat is gewoon het geluid. Een paar voetstapjes. Dus er is nu wat. Hoor je dat ook? Die kant op wat De meeste mensen denken.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 Van hier kwam een zwart-witte zwart kat uitgelopen, vandaar. Dat loopt naar het midden en hier in het midden is hij weg. Wel een hele rare geval. Je ziet een kat lopen en plop weg. Hoor je hem? Maar die vierkante dingen, daar stond wat. En weg was hij. Met die poort daar? Met ja, die met die vierkante doorgang. doorgang. Die Zie je hem of die zo, hij staat aan te kijken en weg. In kleur. Hé, we horen ook wat achter de poort. Ja, daar zit iets. Dat is weg. Met het hoopje steen daar zit. Dat, ja. dat is ook spoken. Dat, dat, dat, dat stond Hier. spoken. Ja, dat is toch niet. Hier. Spoken. Ja, daar staat Ja, kijk op de site dieghosthunter.nl uh, uh, voor een overzicht van alle spookhuizen die Ghost Hunter Joost ontdekte. Zeg, hm. maar... Um, uh, Guido Derksen, die, uh, die spoken. Hmm. die zitten daar niet in, die NAMAS. Nee, de dit vorm? heeft eigenlijk niet zoveel met Hinamas te maken. Nee? Nee, nee, nee, niks, nee, nee. Je Het, het, het al refereert al, wel weer aan die 19e-eeuwse geestenwereld. Maar, maar de geschiedenis kent veel mooier, veel uitgebreidere. Veel meer tot de verbeelding uh, verhalen over dat Hinamas. die daar die ver voor die 19e eeuw al. Uh, oh, al tot in de treuren. Uh, uitgebreid beschreven zijn. Hè? Je hebt het steeds over die 19e eeuw. dat het allemaal daaruit voorkomt. Eigenlijk alles wat we nu. dit uur gewoon. Nou, hebben, dus... de reportages die wij gehoord hebben, ja? die zijn vooral komen voort uit die 19 e eeuwse vernieuwingen... in het denken over het hiernaamhals. Dit het boek gaat duizend jaar Maar het boek gaat, uh, gaat nog, nog een, een, een 4, 4.900 jaar terug, inderdaad. Het ja. hoofdstukken over, over islamitische hiernaamhals, Simbranda... maar ook heel de Mesopotamische en de Persische onderwereld natuurlijk. Oud-Egyptische, Duat... Op en op niet de middelen, te vergeten de, de Noors-Germaanse mythologie. Walhalla, ja, ja, ja. de hel waar onze naam hel vandaan komt. Is niet, niet van, van christelijke oorsprong. Maar van Noors-Germaanse oorsprong. Maar had je nou antwoord gegeven op mijn persoonlijke vraag? Ja, ja. waar, waar, waar, waar, waar, ga, waar ga je naartoe? Waar, waar ga ik naartoe ja, ga? Ja, ja, ja. Ik, ik, ik, ik zou het bij God niet weten. <laughs> maar wat verwacht je? Ik ben ik, ik, ik, ik wel nou, niet verwacht. Ik, ik, kijk, als je mij de vraag zou Ik hang tussen het atheïsme en het agnosticisme in. zeg maar. Hè? Ja. Dus, dus Ik geloof niet in een gepersonificeerde God. Tegelijkertijd zouden er best dingen kunnen zijn die wij met ons beperken, beperkte menselijke geest niet ja, kunnen begrijpen. Ja, maar, ja, maar goed, voelsmatig. Hè. Jor, gevoelsmatig. Dit, is, dit er, is de zo'n business ja, ja. van ons bestaan, zeg maar. Ja, ja. ja, Waarvan gaan we naartoe? Nou, gevoelsmatig zit ik op de lijn... die ook al bij oude filosofen als Epicurus en Lucretius was ingezet. En dat is uh, dood is dood. Yeah. <laughs> Helaas. Yeah. En, en, en de rest is natuurlijk uh, ja, voor een belangrijk deel wensdenken. Daar doe ik ook ja. graag aan mee, maar... Ja. Uh, uh, uh, uh, we zullen het zien. Nou, goed. In ieder geval, dit, ja. dit, dit het boek van Atransfantinama's, uh, biedt in ieder geval... heel veel, heel veel kans om, uh, om te kijken... waar je misschien terecht zou kunnen komen. Ja. Is, al, al die, echt een, echt een, echt een, echt, een, echt een mooi boek. Uh, nogmaals, Uitgeverij Nieuw Amsterdam. Uh, dank voor de... aanwezigheid, Guido. Ja, graag gedaan. Uh, en uh, ja, dan... Uh, dan uh, rest mij nog het volgende. Uh, volgende week gaat de uitzending over... briljante ideeën. En dat nu... Uh, Laat ik uh, u de luisteraar achter. Met de ontknoping van onze reportage eerder deze uitzending. Uh, met bonzend hart zijn we samen met Frans Smit Giesken. De smalle trap opgeklommen. in het doodhoorbare Rijtjeshuis in Delft. die woont. En uh, daar, uh, daar gaan we luisteren of hij de stem kan vinden. kan oproepen. van. Uh, van Itzana. Luistert en huivert. Hij is er nog niet.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 Nou, je hoort dus tijdens de opname, hoor je bladadadup, een paar vlagen. Wat was... Maar u draaide ook aan dat radiodingetje, dus ik dat draai draai kan ook gewoon, ja, daar hoor je altijd stations ja. komen uit Azerbeidzjan. Juist door zo. dat, juist, ja. Ja. juist door dat draai uh, biedt je verschillende klankkleuren aan en ja. daarvan vormen ja. hun de stemmen, daar gaat het. Dus ga hem even, is hij er? Ja, ik ga hem even isoleren, die opname, En ik ga nu de stroomkist eruit halen. Ja daar zegt hij of zo? Juist. Itzada, ja. Meld ze zich met het noemen van hun naam. Ja. Nou, ik krijg helemaal rillingen. Hij heeft zich gemeld met zijn stem, dus dan kan nu de vragen stellen. Ja, nou, ik wil even weten hoe het daar is. Ja. Dank u hartelijk, meneer daar, voor het contact. En u heeft de vragen horen stellen of u kunt zeggen hoe het daar is. Hier bak ik geen uh, broodjes van. Nee, maar ik hoor al dat. Best goed? Best goed hoor. Ik, ik kan hier zo weinig bij voorstellen. Weet hij wat, wat hier op aarde gebeurt? Ik kan het eventueel vragen. Nou, nee, maar dan kan ik vragen van. Kent u ons? En wat vindt u van, van ons werk ja. in het instituut Itseda? Ja. Voor ja. merkwaardig geluid en bijzondere verhalen. Ja wat in Studio Itzada iedere week een uitzending heeft. Kunt u zeggen wat u van het werk vindt van hun, Instituut Itzada? Hier hoor ik hem al praten, even kijken. Ik ga het tempo wijzigen, ietsje naar beneden. Het zal nog hetzelfde klinken, maar wat langzamer. Meneer, ik versta dit dus helemaal niet... Dat kan, het is ook een C-stem in dit geval. Hemels werk, dat is het. Hemels werk, dat is het. Ja, hemels werk, dat is het. Ik zal mijn tweeën afspelen, dat is misschien wat makkelijker. <truimert> <truimert> <truimert> Oké, okay, dus ik eigenlijk het. zegt hij van ik ken het programma en hij vindt het hemels werk. Jeetje, hey. wat, wat kunnen wij nog beter doen? Of is dat een te lange vraag? Nou, uh. Wat kunnen wij nou nog doen om hem te behagen? Oké, okay, dank u wel voor het antwoord. Kunt u verder nog zeggen, wat kunnen zij doen... om u verder te behagen met betrekking tot het programma? Ik hoor het al. U hoort het al? Ja. Ik ga even de, de ruis er een beetje uithalen. Het is een zeestem. Er wordt gezegd meer reclame maken... Meer reclame maken. Komt-ie. Meer reclame maken. C-stem. Je moet hem even bedanken namens ons. Ik ben het helemaal met hem me eens. We maken een hemels programma waar ja. iedereen in Nederland naar zou moeten luisteren. Mijn idee, ja. Ik stelde mijn laatste vraag. Wat zou er gebeuren als je er gisteren niet meer was? Zo'n vraag blijft hangen, hangen. Luisteraar, het is tijd voor climax. Nog meer climax? Jazeker. Er is nog één vraag die wij van Studio Itzerda... aan onze grote inspirator, ingenieur Hanzo Itzerda, mochten stellen. Wij vroegen de ingenieur of hij een boodschap heeft voor onze luisteraars...